Citydijkers met het NWS journaal In Soudaan wordt ook vandaag hevig gevochten, ondanks een staakt het vuren. Het werd gisteren afgekondigd. Ooggetuigen in de hoofdstad Khartoum melden ondanks dat luchtaanvallen... artilleriebeschietingen en straatgevechten. En ook in andere steden wordt gevochten. Door de machtsstrijd tussen twee generaals zijn honderden mensen omgekomen. Tienduizenden anderen zijn op de vlucht geslagen. In het land is een tekort aan voedsel, water en brandstof... Een groot deel van de ziekenhuizen in Soudaan functioneert niet. 1 op de vijf Belgen krijgt versla verslavende slaap- en kalmeringsmiddelen voorgeschreven, meldt Omroep v VRT. Benzodiazepines als Xanax en Valium werden vorig jaar door 2,3 miljoen mensen gebruikt. Ruim de helft wordt geslikt door 65-plussers. Maar het gebruik onder jongeren neemt toe. De VRT liet cijfers analyseren door een bedrijf... Dat onderzoek doet voor de gezondheidssector. Experts zeggen dat er in België veel meer slaap- en kalmeringsmiddelen worden geslikt dan medisch verantwoord is. Het nut van de middelen is volgens hen meestal beperkt. Opnieuw zijn vannacht explosieven aangebracht bij twee panden in Rotterdam. Bij een webshop aan de Strevelsweg in Rotterdam-Fijnhoed ontstond brand nadat zwaar vuurwerk was ontploft... Bij een toko aan de weg wist een buurtbewoner te voorkomen dat een brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. Het ging om een fles met brandbare vloeistof die tegen een winkelpand was aangezet. Het was in een straat waar deze week al twee ontploffingen waren. Op het Oek Oekraïnse schiereiland De Krim, dat door Rusland wordt bezet, woedt brand in een opslag voor brandstof. Vier tanks zouden zijn uitgebrand. Het depot is in de havenstad Sevastopol. Rusland noemt als mogelijke oorzaak een dronaanval. Het weer vanuit het noorden steeds meer zon en het blijft droog bij 14 graden tot 16 in het zuiden. Morgen zon en stapel wolken. het is dan iets warmer dan vandaag met 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Op vijf uur morgens is het hemel stel al in de weer. Ze gaan naar vaartje en pa, die ja. Ze route de deelt de brede sfeer af. Ga je erop gewoon. Maar potloeg op zijn gilt. De ziekte zit in mijn ogen. Luisteraars, u heeft het gehoord. Tanteleen, we gaan naar Zandvoort aan de Zee. En dit is weer het programma ZFM, Oud Zandvoort. Luisteraars allemaal welkom. Uh, het is weer een uh, zonovergrote dag, maar ik heet ook de mensen welkom, die luisteren in uh, binnenland en in het buitenland, want ik weet dat in Canada en zelfs in Australië op dit moment wordt geluisterd naar dit programma. En uh, ja, dat is ook niet voor niets. Laat ik allereerst een andere opmerking maken. Vorige week was hier Henk Dorsman en die praatte over zijn vader. En met name dat uh, Henk toch wel een beetje hoogtevrees had. En als ze het dak op moesten om de schoorstenen te vegen, dan ging ze vader vlak bij de kant staan van het dak en Henk die hield moest hem dan vasthouden. Anders ging hij zelf ook naar beneden. Nou, deze week is Henk van de trap afgevallen. Uh, hij had hoogtevrees. Hij is van de trap gevallen en heeft zijn schouder gebroken. Dus ja, het is toch wel eventjes aangegeven dat het een gevaarlijk beroep is. Henk, ik wens je beterschap. Maar nu, lieve luisteraars, we hebben hier in de studio tegenover me zitten, Harry... Harry van Deurzen. En als ik van Deurzen zeg... dan zeggen de oude zondvoerders... dat is toch niet van Deurzen van de drukkerij... Inderdaad, dat was zijn vader. Maar Harry, die heeft hier de hele tafel uitgestald met oude gegevens van zijn vader, en hij weet er nog zo verschrikkelijk veel van. Welkom, Harry. Mijn naam is Pieter Jaster, mensen. Het wordt een hele gezellige dag. Uh, Daniel Leffers, die staat achter de knoppen. Goedemiddag, uh, dag, Daniel. Dag. Heb je leuke muziek uitgezonden? Ja, ja, ja, dat hoor je straks allemaal. Goed zo. Harry, we gaan beginnen. Uh, ja, de drukkerij. Uh, we praten over jouw vader, Frans van Deursen. Uh, Frans, we gaan even. De opa van. of de vader van Frans. Wie, wie was dat? Als ik uh, mag beginnen. Ja, begin maar. Bij Jans de Kruij. Die ken iedereen in zijn antwoord. Mevrouw Jans, nou, nou, Mevrouw Jans, Jans niet de Kruij. misschien niet iedereen. Misschien niet iedereen. Die, ha die <gül> had een oudere zuster, Bet van de Mei. Ja. En die trouwde met Floor van de Schinkel. En die kregen een dochter, Marie van der Schinkel. En die trouwde met Hein van Deursen. Hein? Met Hein van Deursen. Ja. Van Zanverslaan 140. En uit dat gezin kwam dan bijvoorbeeld mijn vader, Frans. Onder andere? Frans, Joop, Martin de... En echt, katholieke gezinnen, veel kinderen. Heel veel kinderen. Als je weet dat mijn vader... Mijn vader de... derde Frans was... in één een, een gezin... dat er eerst nog wel aardig wat mensen sneuvelden vroeger. Ja. Voordat... Uh, er echt eind overblijft. Dus er zijn veel meer kinderen geboren dan... Uh, ja, ja, ja, ja. dan later de wereld inging. Maar even tussen Jullie waren dus een wegger. We waren weggers. Ja, kan je even voor de, de, de, de Zandvoortes uitleggen... wat nou precies een wegger betekent? De weggers waren de mensen die... het weggetje... waar je nu bijvoorbeeld... Uh, Zandvoort binnenkomt... bij de oude manege, liggen twee... Hele grote bergenzand. zand. Ja. Naast de oude Moffenmuur, Die loopt er ook nog. Maar dit zal wel niet voor de volgende oorlog zijn. Ik weet niet waar het nu voor is. Het is een, uh, een hele grote denkwal. Maar achter de buitenste berg. Hier vanaf Zandvoort. Ja. Aan je rechterhand. Staat ook nog een penhuisje. En een grote berg zand. Kom je van halen van af aan je linkerkant. Dan begon daar de Grindweg, en dat heette vroeger ook nog Gridweg. En die is gemaakt voor de renbaan. De renbaan is daar aangelegd. Het was ook de enige toegang weg. Je moest eerst daarheen, en dan kon je naar de renbaan. Of je moest dwars de Duin steken. En die, die renbaan die ging dus bij die berg die ik net gezegd heb, achter die huisjes om, bij de hoek van Nel totdat, dus aan de linkerkant van en de, de Zandvoortse tot aan de brug, daar was toen een noodbruggetje, daar ging je overheen en dan had je, de, het weggetje liep verder naar de rembaan en dan hield het op, er was een doodlopende weg. Maar voor die tijd liep de Zandvoortse er al. Dus alles wat op de Grindweg woonde, bijvoorbeeld de familie Kustien, veel huisjes hebben daar gestaan, maar die, die mensen die, die ken ik nog. En dan alles wat naar de Zandvoortslaan liep... vanaf Doverkaatje... tot aan dit huisje van Toon Janssen. Dit is nog Zandvoortslaan. Dan krijg je nog een klein stukje Zandvoortslaan. Hier was het mijneveld. De luisteraars kunnen dat helaas niet zien... maar eh, Harry dan, heeft mooie foto's meegenomen. En dan begint de Halemestraat pas. Maar dat stuk tot aan... laat me zeggen, de weg. Dat ja. waren de weggers. Die hoorden niet zo heel erg bij Zandvoort. Waarom niet? Ik heb het vermoeden dat de, het vroeger die huizen vroeger van wat rijkere mensen geweest zijn. Nu woonden er maar gewoon eenvoudige Zandvoorts ook in. Maar toch waren het weggers. En dus het er wordt wel eens vooral... gezegd dat die weggers bijna allemaal katholiek waren. Nog erger, die waren poddek. Wat is dat, poddek? Want niemand weet dat. Ja, maar ik weet het wel. Nou, vertel. Het, het komt uit de overlevering. Hè? Dit is ja, ja, ja. de Bijbel. Nou, en die, die heb je in zijn antwoord ook. Ken je meneer uh, Leen Driehuis? Van de... Ja, van De, de, ja, ja. de, ijs, de ijskoman? Ja. Met het paardje ervoor. Ja. En, en, dus Driehuis was dat toch, hè? En die heet eigenlijk het is een bijnaam... meneer Gasco... Ja. die heeft mij ook verteld... waarom die zo heet... maar... die kwam een keer in Duin met zijn kleinzoon... en die wou die... konijntjes zien en dingen... en toen waren we zo... maar hij zei tegen mij... hij uh, pot ik ben je hier... en toen dus heb ik hem gevraagd... ik zei er zijn twee dingen... Ik, weet, ik wil weten waarom je Gasco heet... Want ik denk, als, vroeger zei ik liever een meneer in plaats van een scheldnaam, want je kon uh, heel gauw een ja. draai om je oren krijgen. Ja, ja. Terwijl nu, de zandvoort is er trots het? op zijn. Ja, ik ben er nog een van blanke ik ben er een van de rot. Kijk maar op Facebook. Ja. Maar dat hoef je vroeger niet te flikken, want dat, dat was niet goed. Maar toen was het een scheldnaam. Meneer Gasco, waarom heet u zo en waarom zeg je tegen mij Poddek? Op de eerste plaats Poddek dan. Je had boven op de, op de hoge weg, had je school A. Ja. Mijn vader is op school B geweest in de schoolstaat, de school. Het later Mulo. School A. Het politiebureau. Oude politiebureau. Nu het politiebureau. Ja. Er kwamen allemaal, uh, ook Zandvoortse jongens. Maar er kwamen steeds meer katholieken. Vooral door de Van Deursen en, en de Van der Meijen en de Bluizen. Toen werd het noodzakelijk. Dat er is een, een, een, iemand met kennis van, van uh, het katholieke geloof. En die hebben ze uit Haanum gehad. En die heeft daar een klas gehad. En die heette meneer Potek. Hey. En anders kom je er niet achter als meneer me dat niet verteld had. Wat leuk. En later heb ik aan een kennis. Want meestal wil je wat navragen. En die zegt omdat hij dat nog weet. Ook dat zijn overleden zijn. En helaas is uh, meneer Drieuiz ook al een paar jaar uh, ja. overleden. Leen leeft nog wel, maar ik weet niet of Leen dat... Uh, Niemand wist dat ooit. Er zijn vaak nee, oproepen en dat, gedaan. Vertel dat dus waarom. Ik, ik nee. heb een uh, kennis die, die, die nog veel meer hebben dan dit. En daar niet van aankomen. Ongelooflijk. En toen uh, ben ik altijd ook poddek willen zijn of heten. Ja. Maar in de jeugd was het niet zo grappig... om, uh, om, om poddek te zijn. Ik geloof wel, de winkeliers onderling... maar ook op school. We hadden bijvoorbeeld op de Mariënschool... Ja. hadden we geen gymzaal. Dan moesten we met meester Pagé... Die haalde ons op. We mochten niet alleen over straat lopen en dat stukje om. Naar school. Ah, D. Wat is nu een parkeergraadje? Tijdens school. Kan, maar dus de. Die hadden een gymzaadje. Die alleen maar D. Die hadden een, bij de begraafplaats. Achter de begraafplaats van de romskund ja. Juist. Daar gingen we naar de gym. Als we nou speelkwartier hadden, dan stonden de jongens. Daar komen de poddekken. Dan gingen we naar binnen. En kwam je eruit, en was het tijd om alleen naar huis te lopen. Dan had je al eens pak op je een te pakken. Die kwam de andere keer wel weer terug op het Zwarte Landje. Dat werd wel goed gemaakt. Maar toch was er een strijd tussen de jongens En de rest? En de rest. Ik denk, wij waren in de minderheid, dus we zullen wel. Er waren vroeger ook bunkers, bijvoorbeeld bovenop de Tonnenberg. Die bunker is er nog, Vleermuizenbunker. Die werd verdedigd door een paar jongens van de, van de weggers, de katholieken. En dan kwam zogenaamd het Zandvoort de fiets, de protestanten die probeer. Dat was een spel dan, het dat, dat, oorlogsspel Voetballen deed je ook niet, uh, in Zandvoort mee was je katholiek. Nee, jij ging bij het THB. Moet bij het dat dat... Uh, dat was spijtig. Maar dat was trouwens een prima club ook. Met de nou, pastoor als scheidsrechter. Nou, wel een pastoor. Een, daar heb ik een kapelaan mee gevoeld. We hebben wel een pastoor gehad die een goede financier was. En die voor een eigen. Cleo was. dat? Nee, Piet van Diepen. Die was Houd van de dieper. man van, van ja, ja. We gaan even ja. naar de muziek luisteren. Dan. We zijn weer terug. En u heeft geluisterd naar uh, het orkest van Rogier van Otterloo met Stroline Around. Heerlijke, rustige muziek. En lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Harry van Deurze. Uh, toch de grote zandvoerderkenner, moet ik eerlijk zeggen. Want als je hier ziet wat hij allemaal op tafel heeft gelegd: aan kranten, aan oude foto's en aan. Uh, spullen van de drukkerij, het is heel bijzonder. Het is een klein museum wat hier momenteel op tafel ligt. Uh, we zijn gebleven met uh, praten met Harry van Dusse over uh, de weggers en over de poddekers. Maar je noemde ook de naam Gasco. Kan je daar nog iets over zeggen, Harry? Ja, meneer Gasko heeft uh, mij uitgelegd waarom ik een poddek ben. Ja? En een goede poddek is een vuile poddek. Dus dan, dat is een uh, rangorde hoger. Meneer Gasco, die heet zo. Hij heeft mezelf verteld. Omdat een van zijn voorvader. met een, een, een zeilvissersboot. Uh, in slecht weer is geraakt. in storm. En toen is hij aan de overkant van de zee terechtgekomen, zei hij. En uh, in Gasco. En dat blijkt Bleskau. Te zijn. Glasgow in Schotland. en dan kwam hij terug met verschillende boten. Mocht hij weer mij terugvaren en dat hij hier kwam. En dan zei ze: Waar ben je wist? En dan zei hij: In Glasgow. En vandaar dat hij daarna Glasgow heette. Leuk hè? Ja. Zal ik alweer een stukje geschiedenis? Ik geloof het nog maar. Want ja, ik, ik had, geloof je zonder meer. Had meneer Driehuis maar dat niet verteld. <laughs> ook van de potten niet. Harry, we gaan uh, eens even kijken naar je vader. Uh, Frans van Deurzen. Een drukkerij. Ik weet alleen dat de drukkerij in de schoolstraat zat. Maar hij is op een andere plek begonnen. Hij is begonnen... toen was hij pas 23. Ja. In 1931 het pleintje waar we nu zitten, lopen we iets terug naar het wat we noemden het oude mannenhuis. Dan krijg je de, het winkeltje van Koper, de melkboer. Ja. Jan zie ik nog dikwijls in Heemstede. Aan de overkant daarvan liep een ronding, wat nu het raadhuis is. En er waren een paar kleine winkeltjes, onder andere een slagerijtje. En de eerste Zandvoortse papierhandel van Frans van Deursche, die is daar begonnen. De eerste Zandvoortse papierhandel... Papierhandel. De, uh, later is daar een Chinees gekomen, denk ik. Daar is een Chinees gekomen. En de zoon van de Chinees... die is later weer in de Haltenstraat gekomen... toen ze zijn derde papierwinkel had. Maar dat is toeval. Maar hier is die begonnen in... Uh, 1931. En ook zijn drukkerij. Daar hadden ze een... Uh, zo'n klein trapmachinetje. Van der Rode, die heeft hier wel eens verteld... Uh, van Van Pijtigem. Dat Die is in 1921 begonnen. En die had het overgenomen van Saaf. En Saaf, die was al in 1910 bezig. Daar heb ik hier een krant van. In de, in de Kosterstraat. Dus vanaf 1910 werd er al... Een krantje gedrukt. Vanaf 1935 is Frans Verdeurzen overgestapt naar de overkant. Er was een groter winkeltje. En dat heette Roosel 18. En ik heb hier wel eens horen vertellen dat van Sjaak Versteeg van, van, Ver ja, ja, van de de Smeetrijk. De die is daar weer ingekomen nadat mijn vader naar de Haltestraat ging. Dus het is eerst Zwaluwestraat geweest. We zeiden Zwaluwestraat... maar dat was eigenlijk van... Uh, dominee Zwaluwe. Ja. Zalve zei ja. Zwaluwestraat. Tegenover Jan Koper de Melleboer. En precies daar tegenover... Uh, het is weg. Was de Rozenobelstraat. 18. Daar is hij met twee machinetjes begonnen. En ook papierhandel. Want... Papier was de grootste handel vroeger in Zandvoort. Als je wat kocht, dan werd het in papier gewikkeld. Visboeren. Uh, perkament bij de kappers achter de, de je kop, als je geknipt werd. Ja. Daar kan ik straks nog wel wat over vertellen. Over een rolletje perkament bij, uh, bij Joop de Krul. En toen naar de Rozenobelstraat. De uh, Rozenobelstraat, daar ben ik geboren... Daar is mijn oudste broer geboren in 1935. Mijn zus is in dit huis geboren begin 1934. Zwaduwestraat. En Ton en ik zijn in 1936, 1938 waren we daar nog. En in 1943 is hij verhuisd naar de... Schoolstraat. Schoolstraat, Haltestraat. Die hoek... De hoek. Even voor de luisteraars die nee. plaats bepalen. We weten misschien nog op de hoek allemaal de kapsalon van Spoelder. Daar gaan we rechtsaf de Schoolstraat in. Daar was een pandje waar burgerzaken later in zat. Ja. Maar tussen Spoelder en burgerzaken daar zat de drukkerij. Ja. Met een stukje gras ervoor. Wat ik me kan herinneren. Ja. En voor burgerzaken zat van de meiden in Cozy Corner. Pantoffel. De Pantoffelfabriek. Ja. Daarna is de Burgerzakker. Dus daarvoor had je de drukkerij. En tegenover de drukkerij was Slagen Boom, Dalman, de Groentenman. Kerkman en Loos, toen nog een hele grote miswinkel yes. was. Helemaal rechts op toek zat de, het ronde gebouwde school. Ja, de, de school. De, de, later de Mulo. School C. Daar is hij op school geweest. En later de Mulo. Maar in de straat 12, dat is dus in 43 is hij verhuisd naar straat 12. Ook weer een papierwinkel, een wat grotere winkel. De, het werd een, een, een soort muis in haarlem. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zo'n soort winkel werd het dan. En inmiddels kwamen er wat grotere machines achter. En uh, dat werd, waren trapmachines. En toen hebben ze. Uh, aan die drijfwielen hebben ze drijfriemen gemaakt. En dan kwam er een elektromotortje. En zodoende gingen ze elektrisch drukken. En later voor de courant kwam er een grotere Heidelberg. En dan kon ook het grotere drukwerk erop gedaan worden. Ik heb van een deskundige gehoord op het gebied van drukken... dat jouw vader ontegelijk sterk moet zijn geweest... Wat hij misschien niet was, maar hij was heel slim... want die grote Heidelbergen moest op een gegeven moment de zaak uitgehaald uh, worden. En dat ding, dat uh, uh, honderden, misschien wel duizend kilo. En hij zei, dat doe ik wel in mijn eentje. En hij was heel inventief met wieltjes eronder te zetten. En zo heeft hij in zijn eentje die machine naar buiten geduwd. En iedereen zei, dat kan helemaal niet. Maar hij deed het. De chavane was ontiegelijk slim... En ja, hij was behoorlijk slim volgens mij, als je alles achteraf uh, yeah. bekijkt wat hij allemaal gedaan heeft. Maar dan gaat, dan gaat hij met de krant beginnen. En, en ja. eh, ik moet eerlijk zeggen, eh, lieve luisteraars, ik, ik, heb, eh, de, ik dacht alleen maar dat we twee kranten hadden in Zandvoort. De Zandvoortse krant en de Zandvoortse nieuwsblad. Maar als ik dan die oude kranten toch kijk van 1946. dan wordt er gepraat al over vijf kranten. Eh, en ik had nog nooit van het Deursens Weekblad gehoord. Nou, dat is. Dat is toch een gebrek aan mijn kennis, want jarenlang heeft dat Deursens Weekblad geheten en daarna werd het Soms Nieuwsblad. Maar over dat Deursens Weekblad, want daar kan je alles over zeggen. In 1946 in is hij van Deursens Weekblad begonnen. Hij heeft uh, daar een goede redacteur gehad in, in Piet Dekker. Piet Dekker die, die is landelijk bekend, die heeft ook in Amsterdamse weekbladig gewerkt. Hij heeft ook meester Krabbedam als uh, redacteur gehad. Hij schreef zelf wel eens wat. En er ging veel de boer op. En alle raadsvergaderingen wonen hij bij. Ik ben wel eens met hem mee geweest. Jouw vader deed dat? Hij was drukker en. en hij ging om nieuws te hebben, ging hij ook zelf naar de raadsvergaderingen. En ik, ik ben ook wel eens mee geweest. <coughs> dat bijvoorbeeld, er uh, zei dus hij, moet je eens opletten. Er was meneer Koning, hij zegt... als Jaapie de Wit haar straks uh, niet goed opgelet heeft... of het wil toch dat het doorgaat. Hij, zei, hij, die, hij is teugen omdat hij teugen is. Ja, ik uh, weet niet waar het over gaat, maar ik ben teugen. En, uh, dan was, Maar dat gold ook wel als een stem. Dan, uh, dat heb ik een keer meegemaakt. We gaan even uh, naar de muziek luisteren, Harry. En nu hoorde natuurlijk de Dutch Swing Band met I Ain't Gonna Give Nobody. Heerlijk die muziek. Het is een beetje onze tijd. Uh, perfect Daniel, Dat heb je goed gedaan. Uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met uh, Harry van Deurze, En ik moet eerlijk zeggen... Het is lachen als de muziek hier wordt gedraaid. Want Harry die noemt dan eventjes in een nutshell... van nou, er zijn nog tien onderwerpen waar ik over wil praten... en het museum hier op tafel wordt met een minuut groter. We hebben echt een programma nodig van een uur of vier... voordat Harry uitgepraat is en hij is nooit uitgepraat. Maar het is genieten. En heeft u vragen of opmerkingen, Harry, u kunt bellen. 023 57 Komt u rechtstreeks in de uitzending en dan kunt u Harry vragen stellen en hij, hij weet overal antwoord op. Uh, Harry, we waren in, uh, bij het vorige blokje gebleven bij de drukkerij in de schoolstaat. De krant, laten we daar nog even verder over praten Harry. Jouw vader die, uh, liep de raadsvergaderingen af en hij heeft jarenlang die krant uitgegeven. Maar op een gegeven moment zie ik dat hij een nieuwe journalist bij krijgt, ene Kees Kuiper. Kees Kuiper... Ja, en met Kees Kuiper heeft hij in, in, ja, in een goed vriendschappelijk overleg de krant overgedaan. Er was om een krant te drukken, veel te veel personeel nodig. En hij had ook... Dure machines. Dure machines en hij had uh, in die tijd ook weer wat ouder personeel... Bij, de, bij Van Petergem. Ook dat mag ik niet vergeten. Bij mijn vader werd alles met de hand gezet. Ja, heer Klaas. Hier, de, de, en, nou, toen had je nog die ouderwetse letterkasten. Die oude letterkasten. Heb Tom de Rode hier wel eens verteld... met ja. z-haken, losse lettertjes. Later... kreeg je de... clichés, maar... waar was Van Petergem nou in vooruit... Mijn vader werd ook al wat ouder. Uh, Eli van Pijtergang... die was de eerste in zijn hand... althans... die met de hand letters kon zetten. Met een, in een, uh, een zetmachine. Ja. Dus waar bijvoorbeeld... in, in een, in een zethaak... Een, een half uur... werd ge, uh, gezet. Een, een, een deel van, van een... Uh, annonce in een krant... of een advertentie. Daar deed Eli ja, een paar minuten over, want het werkte in feite als een typmachine hij typte de letters en die kwamen dan onderuit de machine in een vorm van lood Ja. kwamen ze eruit, dus dat kon je niet, dat kon je, vooral voor een grote krant kon je daar niet meer tegen op kijken het eerste van Deus is wat een dubbeltje kostte en drie euro per jaar, daar konden ze wel een week over doen maar op het laatste uh, ging dat natuurlijk niet meer. Hè? En er moest ook meer geld en meer advertenties in komen. Maar nou heb je één zo'n cliché meegenomen. Ja. Vert, wat is dat voor iets? Vertel er even over. Dus hier de alleen verteld hoe je lettertjes in. Even in de microfoon, Harry. Hoe je lettertjes in een zethaak zet. Ja, maar dat ding. En toen kwamen er ook foto's. Als je een hele krant, oude krant hebt hier van 1910... daar stond een foto in die veranderde nooit. Dat was een plaatje van een hotel. Ja. En dat bleef hetzelfde. Maar nu konden ze dus foto's maken... onderweg van gebeurtenissen. Ik heb hier die eindje van... van Bierenbongsen van Siam. Die heeft de eerste... grote autoreis hier in Zandvoort. De openingreis gewonnen. Een mooie reiswagen. Dat... Nu ga ik, en ik heb hier eentje van Engelpunt uh, harmonica spelen wie is, is Engelpunt? dat zou ik graag van uh, die zijn achternaam weet ik niet maar die stond een heel zandvoort voor accordeon te spelen ook voor de, en hoe lang gaat dat terug denk je? in mijn tijd dus, dus, dus ik denk dit is ongeveer 1950 dat hij nog aan het spelen was maar dan maakten mensen een foto met een toestelletje van een gewoon een rolletje er werd daar ontwikkeld. Dan ging je met de foto en die foto moest in de krant. Dan mocht je met de tram mee, met het pakje, foto, naar het schoutje inhalen. Er stond een clichéfabriek, dit heet een cliché. Je zou het ook een ads kunnen noemen. Daar werd van die foto een cliché gemaakt. Op een bepaalde dikte, dat hij zo. In het midden, of waar dan ook in de krant kon. En dan kwam er inkt overheen en drukte hij af. Dus zo konden ze van de dagelijkse gebeurtenissen foto's maken. Alleen het duurde drie dagen voordat het apparaat terug was. Nu maak je foutje en hij staat al in de krant. Je. Ja. Die clichéfabriek, dan nam je mij naar de drukkerij en dan kwam er net eens op alle letters. Die, die, die pasten in een, een platvlak kwam hier de inkt overheen en zo werd hij afgedrukt. Maar, uh, grote vriend, uh, uh, je hebt hier nu een hele verzameling. Heb je nog meer clichés thuis in, in de verzameling? Jawel, van de, van de... Maar op een gegeven moment werd ook alles de... weer omgesmolten, want het is toch geld. Ja, maar dit smelt je niet om, dit is, uh, ja. dit is goud waard natuurlijk. Ja. Als je, de, de, die ja, moet je ja. aan Jan Lammers laten zien, dat is ja. de bierenbongsen van Siam. Ja. Ongelooflijk dat het allemaal het, het eerste circuit. Dat het allemaal maar van Engel weet ik zijn achternaam niet. Wil nou, zijn als er luisteraars Zandvoort... zijn die weten wat de achternaam van Engel punt is, bel ja. het even door. Accordion 5730393. Hij was een feest in Zandvoort met dit weer. Hij was op een hoek aan het spelen en hij zat ook in allerlei. Uh, Verenigingen gezet hebben. Heel goed. Uh, we gaan door, Harry. Uh, want er werd niet alleen de krant gedrukt. Er werden uh, nog meer dingen gedrukt. Kijk, de telefoon gaat. We gaan eventjes luisteren wie het is. En dan hebben we meteen het antwoord. Ik uh, gooi hem even op de knop. Eén tel. Ja, uh, goedemiddag. Wie hebben we aan de telefoon? Ik hoor nog niets dan. Ja. ja, met Jan Fransen. Dag Jan Fransen. Ja, Engelpunt, de achternaam van Engelpunt is Paap. Paap. Ja. De achternaam van Engelpunt is Paap. Dank je Juist. vriendelijk, nou dank okay. het weer. Ja. Hij, Harry weet het weer, enorm bedankt. Doei. Ja. Zo, het cliché wordt meteen aangevuld met de naam Paap. Dat doe ik Kijk, heerlijk, luisteraars. Fijn dat u meteen reageert. Uh, we gaan weer door met uh, de drukker, want jullie hadden niet alleen de krant, jullie hadden veel meer. Ik zie fietskaartjes, ik zie bonboekjes. Uh, Over de schoolstraat willen we nog even wat vertellen, ja, ja, zeg maar dat mijn u. vader ook een poddek was. Ja. En aan de overkant was Dirk Boon de Slager. Ja. En Pottenke, die mogen vrijdags geen uh, vlees eten. Nee, vis. Moeten ze vis eten. En dat kon dan op de hoek bij Kerkman en Loos. Haley. Maar Dirk Boon, die kwam dan... Die maakte vrijdags worst. En daar was hij heel goed bekend om. Kwam die naar de drukkerij en dan zei hij... Uh, uh, Frans, moet je eens ruiken, dat is vers. En dan liet hij mij even ruiken... En dan smeerde hij hem weer. En uh, waarschijnlijk in de middag ging Frans toch even naar Dirk om een praatje te maken. snap je? Dat waren jullie gemeen? En iedere vrijdag kwam hij dat doen. Het was in die tijd wel zo dat de krant een sterk katholieke signatuur had. Dat valt mee. Van Deursers Wijkblad. Ja? En ik denk ook dat hij op een gegeven ogenblik gezegd dat het zelf de krant werd het Nieuwsblad. het Nieuwsblad werd... Uh, dat de naam van Deursen niet zo commercieel was... dat meer op de katholieke... Uh, okay. en, en zakelijk gezien... de advertenties... die werden wel langzamerhand van niet-katholieken... maar zakelijk gezien... En meer uh, neutraal was het Zandvoors Nieuwsblad. Wat hij dus ook gedrukt heeft, maar later Kuiper, hè? bij Van Peterham. Je hebt een heleboel ander drukwerk nog bij je. Toegangskaartjes en dergelijke. Nou, ik heb hier een, uh, een vrijkaartje voor je van het Kost Verloren Park. Wat leuk, hè? Die mag je houden. <laughs> en daar moet ik bij zeggen... Het... toegang voor één dag. Was het er nog maar. Ja. Bol was toen... De, ja, de, de. Maar er is meer verdwijnen. Maar dit is ja, maar een ja, symbool... Ja, heel van bezoende. dingen die... leuk waren en er niet meer zijn. Wat heb je nog meer aan het drukwerk daar allemaal? Ik heb... Uh, de eerste krant van 1910... die werd nog gedrukt... door meneer Saaf... die later overgenomen is door Van Peter. Daar wou ik alleen in laten zien. Dat je... ...daarin alle badgasten kon zien die er waren. Ja. Dat op alfabet. Moest, dat moest op alfabet, dus dat de politie zelf kon zien wie waar was. Maar je wou ook nog iets over Gerttenbach zeggen. Meneer Gerttenbach... ...die, was, die zat, had zijn winkel op de of drukkerij op de Zwarteweg... Zwarteweg zeg ik toch goed? Achterweg, sorry. Achterweg, ja. Sorry, ja. En die is helaas, uh, en daar heeft mijn vader ook wel verdriet van gehad. En dan wie niet? Uh, want ze hebben samen nog op school gezeten in Haarlem. Alleen, is uh, het ouder. Dus in 1943 drieën, is die gefusilleerd, zoals ja. iedereen weet. En uh, meneer Paap en meneer de Jong, die zijn uh, later dus vrijgekomen. Die waren ook veroordeeld voor het drukken van het parool. En dat is. Op, in die tijd is ook meneer Weinig gesneuveld. in de trein ook met een bombardement. En die dingen die merkte je dan wel als kind. zeiden dat ze daar heel erg veel verdriet over hadden. Maar er werd verder weinig over gesproken. Het is ook namelijk zo dat mevrouw Getterbach die ging naar Halem in de straat om eruit uit te zijn. En juist daar. op dat huis werd ook gebombardeerd. in plaats van op de bij de Amsterdamse poort op de trein stellen wat de bedoeling was. Dat was allemaal een uh, diep tragische tijd 1943. Dat is. Uh... Harry, we gaan nog even naar de muziek toe. de Dut Swinkord uh, ja. Dit was de Kurt Swing ja. met de Tiger Rack. Ja, goed, hè? Heerlijke muziek, jongens. Ik, ik kom er helemaal bij. Lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Harry van Deurzen. En ik zit met continu rotten lachen, want het museum op tafel wordt steeds groter. Er komen steeds meer foto's, drukmaterialen, briefjes, notities en dergelijke. Want deze man, Harry van Deurzen, heeft zoveel te vertellen. Daar kunnen we rustig een hele middag mee vullen, maar dat doen we niet. Uh, we gaan even over jouw leven, uh, Harry, praten. Want uh, er wordt wel eens gezegd dat jij uh, continu in de duin liep als uh, wegger, uh, podderker. En je liep de duinen in en jij was de vijand van Henk Dorsman. Want Henk Dorsman staat bekend als de stroper van Zandvoort. Die liep met strikjes rond in de duinen voor verzanten en konijntjes. En jij liep 100 meter achter hem en jij haalde die strikjes weg. Er is zelfs na Henk Dorsman een, uh, een plek genoemd in de waterleiding Duinen. En dat de uh, Dorsman Del. Ja. Dat komt omdat hij dacht dat mijn opa op zondagmorgen in de kerk zat. En dan ging Henk Dorsman die... Die ging stropen, maar toen zag hij toch mijn opa komen. En dan heeft hij zijn strikken laten liggen. En dan ging hij eruit. Eracht... En dus hij vloog voor mijn opa weg. En vandaar dat het uh, Henk Dorsman Del heet. Maar jij ging ook de duinen in om strikken te weg te halen en om konijnen los te laten. Juist, maar Opa Toon Jansen, daar mocht hij was. Uh, die was opsporingsambtenaar. Opsporingsambtenaar, jachtopzichter. Hij had een revolver. Hij mocht bekeuringen uitdelen. En hij trainde politiehonden. Ja. Samen met meneer de Rut hier aan de overkant. Meneer Visser. Ja. Pietje Rut heette die vroeger. Nu is het al lang geen scheldnaam meer, want iedereen is trots. Op de scheldnaam van zijn opa. Dat merk je ook op Facebook. Toon Jansen die ging dus in dienst van Qualls van de, de stropers af. Hij kon ook aan alle strikken kon zien van wie ze waren. Links en rechts van Jan Honschoten en Engel Honschoten. Dat waren de andere jachtopzichters die gingen... Weer over de indeling van de jacht, maar Opa die zorgde ervoor dat er uh, weinig gestroopt werd. Hij was ook een soort politieagent. Hij kon ook aan de strikken zien van wie ze waren. En als je nou, ik weet natuurlijk heel veel namen, maar als je nou mij vraagt wie waren de stropers, dan hoef je eigenlijk alleen maar het telefoonboek open te maken bij het antwoord. En dan begin je bij de A. En en het einde van, daar zou ik me wel willen weten... die heeft hier achter gewoond bij Jan Koper... bij Keesman en Schoenmaker ging je erin... helaas gesloopt achter het wonder van Zandvoort... en had je zo'n straatje... en daar woonde Malle Thijs. En als Malle Thijs aan de gang was... was een hele grote vent met een baard... dan liet mijn opa zelfs de honden thuis... want die lieten hem niet meer los... En dan zat mijn opa fout. Maar die wou het man tot man. Maar dat heeft mijn opa ook dikwijls verloren. Totdat hij me een keer hier uit Zandvoort opgehaald heeft. En meegenomen heeft naar het politiebureau. Dat was dan een, een, een soort uh, heldendaad. Omdat die Thijs, dit was een hele grote vent. Iedereen schijnt ruzie met hem gehad hebben. Ik weet alles van Malle Thijs. Ik heb hem gezien. ben eens een keer stiekem wezen kijken. Achter zo'n... Poortje, dat je hem zag, zoveel indruk maakte die. Maar ik weet hem niet van zijn eigen naam. Nou, zijn er nog luisteraars die dat... Malle Thijs. Wel Thijs. Bel dan even oude, 023. Oude ja. En dan 5730393. Um, die duinen, die hebben wel indruk op jou gemaakt. Want je liep er ook met zal er nog, nog, als je rust zoekt, dan ga je die duinen in. En dan... Uh, Oorspronkelijk komen ze dus mijn moeder vanaf het Zwarteveld. Daar had mijn opa, die was eerst in dienst geweest als leerling bij Jan Hondschoten. Dus, dus het eerste kluisje naar de Gerkenstraat. En later is hij door uh, Kwardes aangenomen als hoofdjachtopzichter. Ben je wel eens mee geweest met zo'n drijfjacht? Nee, ik niet, want daar was ik niet geschikt voor. Want niet? Je noemt mij een stroper. Ik haalde altijd konijnen uit een strik vandaan. En met de jacht mochten alleen mijn uh, jongens als bluis en een wat politieagenten. Mijn oudste broer bijvoorbeeld. Mijn oudste broer, Ton, dat moet je dan wel weten. Opa had een, een, een schuurtje en daar hingen de strikken. En dan zei hij, dat is van... Die. die en die is, van de, maar jij vond het die is zielig. van de rot en dat wist hij allemaal maar op een keer miste hij twee strikken en toen is hij in Duin gaan kijken en toen zag hij twee strikken waarvan hij wist dat ze een schuurtje hadden moeten hangen en toen is hij er s'nachts bijgestaan. en toen heeft hij zijn leerling Tom van Deurzen, betrapt dat hij bij jouw pa de schuurtje had gehad dat is later ook nooit meer gebeurd hij kon aan strikken nou. zien van wie het was. Maar jij vond dat zielig voor de beesten? Je moet het zo zien. Als ik alleen in duin liep... en er was een konijn... wat met haar achterpoot in een strik zat. En die, en, want die stroopers zetten eerst een pen neer... en dan een strik. Die had je ook in vier soorten hoogtes. Er kon ook een verzand in. Maar de lage was voor de konijnen. En dan moet je weten... Wat een doodstrijd een konijn heeft in een strik met zijn achterpoot. Als hij bijvoorbeeld weg was en de stroper had hem meegenomen. Kon je zien een rond veldje. Plat gestruind door het konijn in de ronde, Net tot hij dood was in moers. Een haas heeft er minder last van. Die is eerder gestrest en die gaat eerder dood. Verzand in een strik. Die, die stikt ook op een of andere manier. Stopt ze harder mee. Maar een konijn blijft net zo lang rennen in de rondte tot hij dood is. En dan kan je aan die grasplekken kan je zien, nu komt er gelukkig niet meer voor. Ik liet ze los. Harry, we komen een beetje naar het einde van het programma. Want ik zit nee. niet in het verschil van een konijntje in een duin of van een kind in een hok. Nee. En ik lus ze ook niet. Harry, we komen een beetje aan het einde van het programma. Nou. We hebben nog geen 10% gehad van wat hier op tafel ligt. Uh, uh, Arie, uh, jij bent actief betrokken geweest bij de Open Golf uh, Zonderland. zelfvereniging. Uh, heb je ook nog het nodige gedaan? Uh, wat heb je allemaal niet gedaan? Je, het is te veel om op te noemen. Nee, uh, uh, ik, heb, uh, ik zou het ook niet weten wat ik niet meer gedaan heb. Het eh, eh, eh, golfbaantje eh, eh, in zand, moet ik wel zeggen. Van Nigel. Ja. Dat hij van die, van, die, uh, van die bende daar een heel mooie golfbaantje hebt neergezet. Waar iedereen wat aan heeft. Dus ja. kennen we. Is maar beperkt. Daar hadden we als jongen. Ja. Veel aan natuurlijk. Mannetje Bol. Met, als, uh, met alle zwemmers. En de, en de jonge caddy's daar hebben we het geleerd. Ja. Maar nu kan iedereen eigenlijk op Daantjesveld. Wat is je handicap? Een nieuwe huip. Ja, je loopt met een stok. Ik loop met de stok. Toen de tijd was dat tien. We waren geen lid van een club, omdat we het leerden op de Golombaan. Smaandag mocht dat bij oma Kees-Jaap Twist en Ruul, de trainer, als wij kredieden in onze vrije tijd. Dan mocht je smaandag spelen. We hadden geen les nodig, daar leerde je het. Je hebt tot nu toe een heel bewogen leven gehad, Harry. Dat vind eh, ik wel. Heel bijzonder. Ja. En ik ben zo blij dat je, ondanks je nieuwe hub, nog even ja, met de stok, stok moet lopen. Maar dat je dat, in... Dat kwam, ik, ik was in een winkel in Halen. Die waren ze aan het verbouwen. Ja. En uh, ik zie in de verte een schoolkameraad, Paltje Brugman. En ik ga naar hem toe. En iemand legt een balk neer. En ik donderde er overheen. En dus het begin van een nieuwe hub. Je hebt hem nu. Ja, dat gaat gewoon goed. Maar toen moest ik achteraf vreselijk lachen, want Paul had ik heel lang niet gezien. En ik denk, had je, was je maar een keer overgeslagen. Ja. Harry, ik ben je namens de luisteraars enorm dankbaar dat je hier wilt zijn dit uur. We hebben een heleboel zaken niet over gepraat die wel op papier stonden. Zoals de onderduikers die jullie vroeger thuis hadden en in een drukkerij zaten. We hebben niet gepraat over de vele bruine kroegen waar je alles van af weet. We hebben niet gepraat over de scheldnamen, de bijnamen van de zandvoorters. We hebben niet gepraat over dat je ook nog gevlogen hebt uh, piloot in, in, in diverse vliegtuigen. Ongelooflijk wat jij een leven hebt gehad tot nu toe. En ik hoop oprecht namens de luisteraars dat je nog een heel lang leven hebt. En dat we nog veel van jouw verhalen mogen genieten. Lieve luisteraars, dit was het programma ZFM oud Zondvoort. Ik hoop u volgende week weer aan de radio te treffen. Ik wens je allemaal een fijn weekend toe. Bedankt Daniel Levers voor de regie en de techniek. Uh, dit was Pieter Jouwstra. Tot volgende week.